Je luistert naar The Good, The Bad and The Interesting... een serie gesprekken waarin Vasilis van Gemert, dat ben ik... op zoek gaat naar de definitie van kwaliteit. Dat doe ik dit keer door een gesprek te voeren met Gert Franke... de F uit het logo van datavisualisatiebureau Klever Franke. Het gesprek gaat zoals altijd weer lekker alle kanten op. We hebben het onder andere over goede opdrachtgevers. We vragen ons af wat je moet doen... om het beste datavisualisatiebureau ter wereld te worden... Gert legt verder uit dat hij niet helemaal snapt... waarom het altijd over ethiek moet gaan als het over datavisualisatie gaat. We hebben het over goede producten, goede designers... en op verzoek van mijn collega Frank Kloos, die ik de vorige keer sprak... hebben we het ook nog best lang over een paar grote mislukkingen. Het was alweer een goed gesprek. Ik ben geïnteresseerd in datavisualisatie... omdat het je in staat kan stellen om op een andere manier naar de wereld te kijken... Ik denk dat je ook als je aan mensen vraagt uh, wat is kwaliteit. Dat iedereen vanuit zijn context, vanuit zijn achtergrond uh, op een bepaalde manier naar de wereld kijkt. En daarin bepaalde dingen belangrijk vindt. En daarin dingen op bepaalde manier gepresenteerd wil zien of gedaan wil zien enzovoort. Um, voor mij betekent dat um, kwaliteit dat... Um, je in mijn optiek heb je kwaliteit op, op heel veel vlakken. Bijvoorbeeld, ja, ja. Uh, ja, Je kan een goed concept hebben. Weet je, gewoon een goed, mm -hmm, leuk mm -hmm. idee. En dat kan het heel klein zijn. En dat kan in een commercial zijn. Of dat kan een kunstwerk in een museum zijn. Het kan in van allerlei dingen uh, zitten. Maar dat is gewoon een goed idee. Ja. Um, maar je hebt ook kwaliteit in de uitwerking. van Hoe is dat idee dan tot leven gekomen? Ja. Um, nou, er zijn nog wel meer niveaus te bedenken. Ja, ja. ja. precies. Ja. Um, en um, wat ik wel altijd belangrijk vind, um, uh, is dat in ieder geval iets altijd een soort monumentale vorm heeft. In, in ieder geval wat wij hier doen binnen Kleef Franken. Dat je het gevoel hebt van: hey, dit, dit, dit hoort zo. Dit. Het zou geen millimeter naar links of een millimeter naar rechts gezet moeten zijn, want het, het voelt zo aan als, als een goed monument. Waarbij je ook het gevoel hebt van: dit ding dat hoort altijd al zo te zijn. Die, die monumentale waarde, dat is wel oh. altijd iets waar we naar zoeken. Oké, okay, want dat is wel: dat, ik vraag me dat altijd af. Hè? Dan loop ik in een museum of ik kijk naar een. Mm -hmm. uh, zo, zo, hier hangt een gigantische datavisualisatie van: where does my email go? Zie ik hier voor me mm -hmm. hangen. En dan vraag ik me, dat, hoe beslis je nou dat het af is? Hoe weet je dat dan? Want dat, daar gaat het eigenlijk om. Op een gegeven moment is het af. Mm -hmm. Maar vlak daarvoor nog niet. Zeker bij schilderij van appel of zo heb ik dat altijd. Hoe weet die man nou dat het af is? Is het hier wat makkelijker? Ik weet het niet. Kijk, ik denk dat een, een, een, bij een appel gaat het veel meer om een soort proces wat hij heeft doormaakt... wat hij eigenlijk op het schilderij laat zien. Waarbij misschien het proces voor hem, denk ik... misschien nog wel belangrijker is... dan het daadwerkelijke eindresultaat. Oh ja, ja, ja. Misschien dat, dat gevoel kunnen. heb ik als ik naar een appel kijk. Dat zou kunnen, ja. ja, daar ja. Um, ja, is er wel onder, echt wel onderdeel van, ja. Ja, dat, maar dat zou dat wel fascineren. Want um, je hebt een grafische ontwerper uit de jaren... 40, 50, 60, Dick Elvers. Um, die man die... Um, die had altijd als doelstelling dat hij eigenlijk het proces... van hoe hij iets maakte, wou hij laat zien op het affiche. Het was yeah. een affiche ontwerper, maar hij maakte ook kunstwerken. Mm. Maar voor hem was het altijd belangrijk dat, dat je het proces kon voelen. Daarom hadden zijn ontwerpen altijd een soort uh, bepaalde tactiliteit... waarop dingen net niet perfect op elkaar gedrukt waren... waarbij je net kon zien van hey, hoe steekt het eigenlijk dus in elkaar. Hoe de schetsen nog de zag, ja. zoiets. Ja, ja. Ik, vind, ik vond het heel fascinerend toen ik studeerde... Van, oh ja, dat is ook een manier waarop je kan kijken naar ontwerp. Dat je eigenlijk mensen wil uitleggen hoe dat ding tot, tot leven is gekomen. Waarin je het proces bijna laat zien. Net zoals een Picasso tijd meeneemt in, als dimensie in een schilderij. Waarbij je ook veel meer uh, het hele verhaal laat zien op een, op een schilderij. Dat is natuurlijk. Met computers makkelijker, want wij hebben tijd tot onze beschikking. Ja. Die dimensie hebben wij. Ja. Die kunnen we uh... gebruiken. Ja, maar dan teruggaan naar ons werk. Wanneer is in onze optiek iets af? Uh, ik denk toch wat ik, waar ik het net over had: dat het een. Uh, ja, vooropgesteld, het, het onderzoek wat we doen voordat we een, uh, daadwerkelijk beginnen met een ontwerp, moet, moet op orde zijn. Vervolgens uh, uh, gaan we verschillende concepten bedenken van. joh, uh, hoe kunnen we tot een soort uh, karakteristieke vorm komen. om de inhoud die we, die we willen uh, overbrengen. Het idee, het concept wat we hebben, op een goede manier te verwezenlijken. En vervolgens gaan we dat verfijnen en aanschaven. En onze soort ambachtsman proberen de, de mooist mogelijke vorm eruit te halen. Die aansluit bij dit idee en uh, uh, wat we hadden. Zowel over het concept als een soort karakteristieke vorm die we willen neerzetten. Um, en daarbij is het toch op een gegeven moment, denk ik, komt het terug op wat ik in het begin zei. van Je wil dat iets aanvoelt als een soort monument. Dat je niet meer... Het gevoel, dat het kan niet meer iets naar links en het kan niet meer iets naar rechts. Dat betekent niet dat het niet een soort rafelig randje mag hebben. Want dat kan daar onderdeel van zijn. Bij dat gevoel van, hij zo klopt het. Um, maar dat is denk ik toch iets heel persoonlijks. Waarin we zeggen van, ja, zo, zo is het goed. Um, een kanttekening die ik er wel bij moet maken... is dat we natuurlijk op onze website alleen dat werk presenteren... waarbij we dat gevoel hebben. Dat betekent niet dat hier dingen af en toe de deur uit gaan waarvan we denken, ja, was dit nou echt het allerbeste wat er uit te halen viel? Ja, ja. ja. Nou ja toch ook... goed, misschien het beste wat er uit te halen valt dan met deadlines, daar heb je natuurlijk ook mee te maken. Ja, je hebt een deadline, je hebt een budget, je hebt uh, de klant. wensen van een klant, uh, soms technische beperkingen en uh, allerlei uh, beperkingen, ja. dus soms voor zorgen dat het toch niet helemaal is wat je voor ogen had. Ja, ja, ja. ja. Hoe, hoe ervaar jij dat? Nou ja, kijk, mijn definitie van kwaliteit is echt veel te simpel. Misschien dat ik daarom ook wel dit uh, doe. Bij mij gaat het altijd van over het materiaal. Van als je uh, het materiaal niet begrijpt, dan kan je geen goede dingen maken. Mm -hmm. Dus je kan niet een, een tafel bedenken die gebogen is als je met, uh, met, met puur hout wil werken of zo. Weet je wel, dat is gewoon, dan klopt het niet. Daar is mijn definitie een beetje op gebaseerd. Uh, heel erg vanuit de techniek gedacht. Ja. Is het, uh, iets wat er nu dit zegt... wat er bij mij nog wel bijkomt... Ik, ik heb dat minder vanuit materiaal. Um, maar wat, ik, wat wij hier wel altijd proberen... is de grenzen op te zoeken van wat mogelijk is. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja. Binnen techniek... of binnen een dataset... of ja. binnen... en als ik bij een project niet het gevoel heb... dat we de grenzen hebben opgezocht... Uh, dan wel soms misschien ook wel over die grenzen heen zijn gegaan... echt iets onmogelijks hebben getracht. Ja. Dan voelt het van mij aan dat we niet echt iets toevoegen aan ja. deze wereld... en daarmee ja. het ook niet echt kwaliteit heeft. Ja. Omdat onderdeel van kwaliteit is wel dat het een soort van toegevoegde waarde is voor deze wereld. Ja, uh, uh, uh. Uh. ja dat vind ik inderdaad heel interessant. Het zoeken van die grenzen. Ja, sommigen vinden dat nodig, anderen niet. Het is natuurlijk ook heel afhankelijk van wat voor type ontwerpen je maakt natuurlijk. Ja, en dat kan je denk ik op heel veel manieren doen. Want bij de ene gaat het om de meest zuivere... esthetische vorm vinden. En daar gaat het bij ons minder over. Ja. Anders gaat het veel om onze technische... Uh, uh, de grenzen opzoeken van... Ja. wat is mogelijk binnen een bepaalde techniek. En, en, en ja, hoe kunnen we slim wat ideeën... Uh, slimme technieken met elkaar uh, combineren... om tot nieuwe dingen te komen. Ja. ja. ja. Nou, want je hebt natuurlijk een heel groot verschil... tussen bijvoorbeeld wat iets als de... De Government Digital Agency in Engeland heeft gedaan. En met mm -hmm. het, dat is een heel ander type design, waarbij het helemaal niet gaat over het oprekken van de mogelijkheden van techniek, maar juist uh, 100% gebruik maken van wat er is. Ja, en, maar daarin is volgens mij wel weer de uitdaging gezorgd... om vervolgens dat toe te passen op zoveel mogelijk overheidsorganen. Ja. Waarbij dat aan zich al eigenlijk het opzoeken van de grenzen is... omdat je met heel veel verschillende ja. partijen tot een soort consensus moet komen. Nou, nee, dat... er zaten daar een mandaat. Hè? Er was geen consensus nodig. Dat nee, is... dat, ja, dat was het grote voordeel. Ja, maar dat, het... daarmee verlegden ze eigenlijk grenzen. Ja, absoluut. Als, die was er voorheen nooit bij nee. de overheid. Nee. En dat heeft volgens mij ook, als je nu kijkt naar andere grote organisaties die zien steeds meer in, we moeten gewoon mandaat. Dus, uh, ja. Nou ja, dat is, en dat is ook wel grappig. Uh, uh, daarin zijn wij als bedrijf ook altijd op zoek naar... Uh, we zijn niet zozeer op zoek naar interessante bedrijven... maar meer op zoek naar interessante opdrachtgevers... en dan echt personen... die het lef hebben om te pionieren in hun bedrijf... en echt voor ons op te staan binnen een organisatie... en te zeggen, jongens, deze jongens die gaan gewoon iets vets maken... en die denken daar goed over na... die gaan rekening houden met al onze wensen... Alleen, uh, we gaan het niet 83 keer hebben over hoe dat ontwerp van hen dan precies uit moet komen te zien. En, en wat ermee gedaan moet worden. Maar we gaan gewoon hun visie volgen. Ja. Uh, en die, die mensen zoeken we altijd. En daar selecteren we onze klanten eigenlijk ook op. Oké, okay, dus dat zijn echt mensen die gaan voor jullie. Of, want je hebt het nu over jullie visie volgen. Mm -hmm. Of is het ook fijn als zij zelf ook een visie hebben? Vaak merken we wel dat visie van die... Dat soort opdrachtgevers niet heel ver weg ligt van onze eigen ja, ja, visie. Precies. En dat ze ook wel duidelijk, heel, heel duidelijk zelf een mening over design hebben. Ja. Dus, uh, en dat, dat helpt ook, maar dat zorgt er ook voor dat ze met een soort passie uh, onze visie intern kunnen uitdragen. Omdat het ook uh, omdat het toch vaak ook een stukje van onszelf in zit. Ja. ja, ik denk ook dat als ik kijk naar de, de, de projecten bijvoorbeeld die de laatste jaren invloed op mij hebben of indruk op mij hebben gemaakt, dat zijn wel de projecten inderdaad waar dat mandaat er was, waar, die, waar niet een organisatie zat... die eindeloos moest vergaderen over elk dingetje. Nee. Ja. Ja, dat... Uh... Maar dat zijn dus de opdrachtgevers die zoeken jullie en die hebben jullie? Of die komen naar jullie toe? Ja, daar proberen toch? we wel heel duidelijk op te selecteren. Zijn jullie daarom ook naar Amerika gegaan? Um, ja, maar gedeeltelijk is ook Amerika naar ons toegekomen... Um, want het is wel zo dat wij... We zijn naar Amerika gegaan omdat we heel veel Amerikaanse opdrachtgevers naar ons toe kwamen. We dachten, hij is het niet handiger dat wij daar dan heen gaan. Ja, ja. Uh, maar um, toevallig heb ik er pas geleden nog over dat wij... We krijgen heel weinig, maar heel weinig opdrachten uit Duitsland en Engeland. Wat wij opmerkelijk vinden omdat het toch... Oog uh, en waarschijnlijk lijken de culturen uh, dicht bij ons te liggen. We krijgen wel veel opdrachten uit Amerika, wat een stuk verder weg is. Um, alleen uh, toevallig had ik er pas alleen met Thomas over, uh, de kleverzijde de van Klever uh, Franken, um, waarop we wel zeiden van ja, uh, in Duitsland heerst een soort uh, de, de Duitse grondlichheid. Dan moet alles heel degelijk en, en goed gedaan worden. Um, wat ervoor zorgt dat inno innovatieve ideeën minder snel worden opgepikt, omdat het altijd helemaal tot, tot, tot het bot aan toe uh, moet zijn uitgewerkt en getest zijn, en, en uh, ze moeten er zeker van zijn dat iets gaat werken en daarin uh, zijn ze nogal risicomijdend. Oh, yeah. um, waar je in Engeland een soort cynisme hebt, een, uh, er wordt heel snel cynisch op dingen gereageerd: van ja, joh, hebben we dit nou wel nodig? En ach, uh, ja, uh, zo, wat vaak tot hele humoristische discussies ja, ja, kan leiden. Ja, de humor is fantastisch. Ja. Ja, ja. Dus dat, dat is heel leuk, dat is de ja. goede kant ervan. Maar de andere kant is ook dat heel vaak dingen daarmee uh, vrij snel doodgeslagen kunnen worden. Van ja joh, whatever, dit, dit, ja, dit gaat nooit werken. Oh, veel is ja. te pessimistisch. Tenminste, dat, dat was even psychologie van de koude grond hoor. Dus vraag ja, ja. eens wat er van waar is. Ja, het zou natuurlijk ook kunnen dat in Duitsland... Wat we, ik had altijd wel moeite met... Ik heb wel wat dingen gedaan in Frankrijk en in België. Mm -hmm. De hiërarchie daar. Ja. Dus dan, dat was echt op zo'n lullig niveau dat ik op een gegeven moment bij een bank zat ik en dan moest gewoon de die site de bankieromgeving moest er anders uitzien. Ja. Ja, dan moet je af en toe code veranderen, weet je? Wel? Maar ze wilden eigenlijk alleen maar in de CSS blijven klooien. <klaars> en op een gegeven moment zei ik: ik heb hier gewoon een extra class nodig. En toen gingen we vergaderen over de classnaam met een clubje van vijf mensen of zo. En daarna toestemming vragen aan de chef. of die klasnaam gebruikt mag worden. Ja. <lacht> maar ik kan me dat soort. Gesprek, toen wij net begonnen. toen heb ik ook bijvoorbeeld overheidsorganen gewerkt. en daar hadden we in Nederland ook wel uh, dit soort. Uh, vergaderingen. Ja, maar ik, zo dat je echt de baas moet vragen. Ja, heel, dat, ja, dat, dat de ja, baas, de laatste. Volgens mij hebben we is. hier toch wel echt een hele andere cultuur van ja, ik vertrouw de mensen onder mij. Ja, klopt. In management. En dat, dat is in het buitenland vaak wel, wel anders. Ja, volgens mij zit Amerika, heeft dat weer meer zoals in Nederland, of niet? Uh, ja, De bedrijven voor wie we werken, die hebben wel. Die hebben de, de, in ieder geval de mensen met wie wij spreken, die hebben zeker mandaat. Ja. En um, maar ja, belangrijk ook... Amerikanen ze, uh, zijn van origine gewend om risico's te nemen. Yeah, yeah. Die gaan gewoon ergens voor. Yeah. Die, uh, als daar iets misgaat, is het ook een, een, een minder groot probleem. Dat is onderdeel van de cultuur. We proberen dingen en, en dingen zijn succesvol, maar kunnen ook misgaan. Yeah, yeah. Um, en dat, uh, ja, dat zorgt ervoor dat ze gewoon ook in, in designprojecten... Uh, meer risico durven te nemen. Wat er wel bij komt, is dat de markt ook veel groter is. Dus ja, um, dat ze ook sneller kleine balletjes omhoog kunnen gooien... die relatief gezien daar minder geld kosten dan in Nederland. Wat ja, ja, denk Er zijn wel veel meer bedrijven natuurlijk. Ja. Dus het is groter. Dus je hebt er meer, dus ook meer mensen die risico kunnen nemen. Ja. Als je er in Nederland één hebt, heb je er daar honderd. ja. ja. ja. En uh, vreemd genoeg zijn er in, in uh, Europa meer datavisualisatie-achtige innovatiebedrijfjes zoals die van ons... Yeah. dan dat er in Amerika zijn. Oké. Okay. Dus uh, we vallen daar op een, een of andere manier ook makkelijker op. Ik weet daar de reden niet voor, want ik zou ja. verwachten dat er in Amerika heel veel zijn. Ja. Yeah. Uh, maar er zijn er maar een stuk of uh, relatief gezien weinig. Oké. Okay. Dus, uh... ik, ik las iets, ik zat even te googlen en toen kwam ik bij een quote, die vond ik wel mooi... Je schrijft, ons hoofddoel is het beste datavisualisatiebureau ter wereld te zijn. Die oplossingen maakt die daadwerkelijk impact op organisaties en maatschappij hebben het beste datavisualisatiebureau. Zei je dat ook? Ja, wat is dat dan? Het beste? Ik heb het pas geleden inderdaad... in een interview heb ik dat geantwoord. Uh, waarbij ja, ja. ik zelf ook dacht... och, dit is wel... Uh... Die blijf je nu voor altijd horen. Ja, ja ik mo je, moet, je moet kan kort nu... een bondig antwoord geven. Maar ik heb gelukkig nu de tijd om het wel toe te lichten. Dus ik kan ja. het misschien nu rechtzetten. Um... Nou, laat ik het zo zeggen. Is dat moeilijk? Zijn er veel concurrenten? Is het niveau hoog? Uh, ja, het niveau is hoog. Uh, veel concurrenten, ja, wat is veel, maar uh, niet heel veel. Er zijn een stuk of 10, 20 van dit soort achtige bedrijven in de wereld. Daarvan zijn er een stuk of vijf uh, de grote van ons... Uh, uh, die het soort projecten wat wij doen aankunnen. Um, of vijf tot tien, van waar een man of tien tot twintig werkt. Ja... Um, Um, en wat voor ons de truc is om de meest interessante klussen daaruit te halen. Um, en ja, dat is wel lastig. Want er zijn wel een paar jongens die uh, worden gewoon nog meer gevraagd voor klussen. Die hebben hun uh, uh, PR-netwerk nog beter op orde. Ja. Um, en daar moeten we wel tegen boksen. Dus we... Um, Waar we nu mee, uh, hard mee bezig zijn... is om onze algemene PR ook uh, zwaar te professionaliseren. Vooral op internationaal vlak. Uh, om ervoor te zorgen dat we gewoon nog meer gevraagd worden... voor de interessante klussen. En dat we gewoon nog vaker nee kunnen zeggen tegen opdrachten. Ja, want uh, dat is uiteindelijk het doel natuurlijk toch? Dat je gewoon ja. zelf kunt bepalen wat je gaat doen. Ja, dat doen we nu grotendeels al. Ja. Uh, alleen dat zouden we uh, nog wel meer willen doen... want we ongeveer... We doen een derde denk van de opdrachten die we aangeboden krijgen. Um, en um, ja, dat zouden we gewoon nog meer willen doen. Um, en we zouden ook nog wel wat grotere projecten willen doen. Okay. Uh, waar het nu toch bij ongeveer in 2000 uur stopt. Um, zouden we ook nog wel graag klussen van meer dan 5000 uur willen doen. Yeah. Uh, en daar, dat is ook mede de reden waarom we nu in Amerika zijn gestart. Omdat daar dat soort klussen ook beschikbaar zijn. Maar het werkt dus echt anders. Hè? Want ik weet nog wel. Van, ik werkte dan bij Mirabeau. En daar zorgden we er eigenlijk voor. Dat we een lange termijn relatie aan gingen met klanten. Dat je eigenlijk gewoon. Ja. Of één of meerdere teams. Ja. Non-stop bij die klant. Of met die klant. Of de klant bij het bedrijf. Dat je daar echt ja. jarenlang mee samenwerkt. Maar dat is hier dus niet. Nee. Je krijgt echt van. Dit is de case. Nee, we doen, voor sommige bedrijven onderhouden we vaak. Grote mijnomgevingen. Okay. voor onder andere Elsevier of, of grote dashboardomgevingen, voor onder andere Cisco. Yeah. We hebben een paar klanten daar, werken we wel de hele tijd aan, aan één product. Uh, maar ook niet continu, dus ja. vaak om de drie maanden doen we weer even twee, drie weken wat. En ja, dan, ja. Uh, dan houdt het ook weer op. Uh, maar wij vinden het juist een uitdaging hier om continu een, een gevarieerde hoeveelheid projecten te hebben... Ook binnen, op, op het gebied van datavisualisatie is het ook vaak zo... dat bedrijven niet continu wat nodig hebben. Nee, nee. Bijvoorbeeld zo'n dashboard wel. Maar dat, ja, als je daar eens in een paar maanden wat verbeteringen aan doet... Ja, is dat afdoende. Mm -hmm. uh, daar hoef je niet, zoals een KLM-website of, of iets dergelijks... daar hoef je niet continu aan te werken. Nee. Um, maar goed, binnen iets als journalistiek... Hè, ik zie hier die poster die is, uh, zo te zien van de correspondent. Ja. En binnen journalistiek kan ik me voorstellen... Die hebben heel regelmatig datavisualisaties nodig. Ja, we hebben bijvoorbeeld Wired. Dat is wel een vaste klant. Daar doen we iedere jaar twee of drie uh, uh, infographics voor. We zijn nu weer net bezig met eentje voor uh, december issue. Um, en dat is wel een vaste klant. Alleen. Um, uh, voor de rest hebben we weinig... Ja, we hebben, een, we hebben Cisco, Elsevier... Uh, maar bijvoorbeeld in Google, daar doen we de hele tijd projecten voor. Okay. En heel af en toe doen we wel dat een project terugkomt... en dat we een iteratie uh, overheen doen. Yeah. Uh, maar in het merendeel van de gevallen... worden we gewoon door verschillende kantoren van Google benaderd... om verschillende soorten klussen te doen. Hey, maar dat is ook wel te gek, toch? Dat is toch Ja, dat leuk? is de lol ja. die wij... Ja. Dat ja. vinden wij fantastisch. Ja. Dus uh, ja. uh, uh, we hebben liever niet die... Uh, die uh, ja, die... Uh, ik heb een, toen we net begonnen hebben we aan grote corporate websites gewerkt. Soms 2,5 jaar lang. Ja, ik werd <laughs> er op een gegeven moment helemaal niet meer goed van. Dan kon die website helemaal niet meer zien. Want ja. Ja, dan was het weer dat ene knopje aanpassen. Of inderdaad drie vergaderingen voeren. Of we die ene kleur nou gingen aanpassen. Of die toch net iets donkerder moest dat het contrast wat beter was. Nou, dat, is soort ja, wacht, dat is wel goed, grappig om te horen. Omdat ik weet van bijna alle... Maar dat zijn natuurlijk niet... Dat zijn andere type bureaus. Maar die willen allemaal... Die zijn allemaal op zoek naar die lange termijn relatie met de klant. En jij zegt juist... Nou, voor mij hoeft het helemaal niet. Oké. Okay. Nou, wel wat. Je wil... Kijk, het punt is wel... Nee, je dat, je dat ze bent. terugkomen voor nieuwe opdrachten. Ja. Ja, maar niet langlopende opdrachten. Nee. Maar niet dat een heel nou, team... Nou, het mag wel langlopen. Maar dan moet, ze moeten interessant blijven. En het gevaar ja, ja. wat je snel hebt bij langlopende klussen is dat het uh, uh, die ene webpagina die je hebt ontworpen... dan nog eens toepassen op 35 verschillende varianten daarvan... en zorgen dat je het contactformulier in alle mogelijke states... in alle mogelijke talen... Beet uh, uit te werken met alle mogelijke contrastzettingen voor alle verschillende mobile devices. Ja, het uh, <lacht> is leuk om één keer te doen en daar nou, nou, ja, ja, ja. zijn we er wel klaar mee. Dus, uh... en je had het net over uh, dat je nu heb je klussen tot wat was het 2000 uur of zo uh -huh. en uh, je zou graag naar oh. 6000. Wat is dan het. Uh, ik, ik heb geen enkel idee wat ik moet voorstellen bij een datavisualisatieklus klus van 2000 uur en dan ook niet 6000. Noem eens iets. hoe ziet het er dan uit? Uh, nou, voor 2000 uur kunnen we gewoon een heel platform neerzetten. Uh, een soort grote campagnewebsite kunnen we daarvoor neerzetten. Dat is dat, dat die hele mooie die je liet zien laatst van Chicago, was ja. het toch? Ja. ja. ja. ja. Dus uh, waarin we de mobiliteitsgegevens van Chicago hebben gevisualiseerd. Ja. Um, Fantastisch project uh, voor uh, uh, wat we dan in 2000 uur kunnen realiseren. Alleen er zitten nog allerlei dingen in waarvan we denken... Hey, dat kan eigenlijk nog wel beter. Yeah. Um, en het wordt ook echt één projectwebsite. Terwijl wat, we, wat ons heel interessant lijkt is... Uh, uh, toch eens gaan kijken van joh, hoe, uh, we hebben nu deze projectwebsite... maar wat gebeurt er op social media? Wat uh, uh, Hoort hier ook een mobiele versie bij hoe zou die hele mobiele versie dan eigenlijk goed moeten functioneren? Heel vaak als wij nu een mobiele website maken van, van een datavisualisatieproject... dan is het vaak toch een soort ja, het zullige broertje van. Oké, okay. um, je zou bijna verwachten nu dat het andersom zou zijn, toch? Heel vaak is mobiel groter, ja, niet het, altijd, er is eigenlijk geen pijn om te trekken... Het, het gekke bij ons is omdat we vaak van die technisch complexe websites maken... Die, waar heel veel detail in zit, dat toch een mobiel niet zo belangrijk gevonden wordt... omdat we daarop wel een hele beperkte experience kunnen aanbieden. Ja, ja, ja. Uh, dus dan wordt het toch gefocust op een uh, desktopversie. Uh, niet voor alle projecten, maar wel vooral voor die, voor die grote campagneachtige websites vaak wel. Uh, maar stel, we zouden die projecten nog groter kunnen doen... dan kunnen we nog meer elementen erbij nemen... wat voor onze projecten weer interessant te maken... want er zit weer een nieuwe uitdaging aan. Yeah. En dat is eigenlijk iets wat ons hier continu drijft... is de hele tijd weer op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen. Daarom werken we ook niet graag lang aan één project. Want wij willen gewoon weer... we willen gewoon weer nieuwe technieken proberen, nieuwe dingen... <lacht> Het irritante namelijk is, we vervelen onszelf nogal snel. En het is een hele vervelende eigenschap. Commercieel ook totaal niet handig, maar ja, dat is wel de realiteit. Nou ja, commercieel misschien wel handig. Ik bedoel, Als je gewoon constant super toffe dingen maakt doordat je zo hongerig bent... Ja. is dat eigenlijk gewoon prima, toch? Ja. Ja, ja. ja, het kan af en toe alleen ook wel vermoeiend zijn. Dat gaan we ook stellen. Ja. <laughs> maar ja, goed, dat denk je dan even voor. Oké, okay, hey, uh, Zijn jullie al het beste bureau ter wereld? Nee, je wil het worden. Het was niet zo lang geleden, dit uh, interview. Nee, nee. klopt. Uh, uh, ik denk dat we het erg goed doen. Uh, ik denk dat we... Uh, ja, ik ben altijd heel erg kritisch op onszelf. Dus uh, ik vind het heel lastig... En sowieso is dit natuurlijk iets wat heel lastig is om te zeggen over jezelf. Ben je de beste? Ja, um, Alleen, ik heb het gezegd... De Amerikanen hebben er minder moeite mee, toch? Ja, die zijn dan heel vrij makkelijk. Die ja. zouden op dit moment direct hebben gezegd... Ja, we zijn de beste. Altijd uh, al geweest. Ja. Altijd al geweest. Om deze redenen. En dan kreeg je een volledige salespitch erbij. Ja. Um, ik durf... Ja, uh, het eerlijke antwoord. Ik durf het je niet te zeggen. En ik, ik denk... Nee, ik denk het niet. Want ik zie nog op heel veel vlakken dat wij dingen beter kunnen doen. Uh, uh, uh, ik denk dat we... Uh, um, uh, ik denk dat we hele toffe dingen doen. Uh, de aankomende tijd kunnen we gelukkig weer een paar hele gave projecten uh, lanceren. Uh, uh, waarmee we denk ik ook wel weer kunnen laten zien uh, dat we in ieder geval goed ons best doen. Ja. Yeah. Um, maar nee. Maar goed. Jullie zijn gewoon supergoed, zonder twijfel. Uh, jullie maken goede dingen. Maar je, je hebt dus echt een heel duidelijk beeld van wanneer iets goed is, volgens mij. Van wanneer is een datavisualisatie oké. Okay. Maar je ziet dus ook vaak dingen waarvan je denkt van... shit, dat had ik toch wel anders gedaan, of niet? Van concurrenten. Waarvan je denkt van, dat is niet goed. Zijn er dat hmm. soort dingen of valt dat mee? Ik let er niet heel erg op, moet ik je eerlijk bekennen. Okay. Ik let er vooral op wat ik goed vind. Dat, want dat inspireert mij. Ik let er niet zozeer uh, op wat allemaal fout gaat. Ja, dat is wel gaaf, want dat hoor ik van meer mensen die ik geïnterviewd heb tot nu toe. Yeah. Die zeggen allemaal, nee, nee die slechte dingen doet me niks. Kijk je niet naar, interesseert me niet. Nee, ja, als ik weer zo'n vreselijk logo zie van een van de bakken op de hoek die weer iets idioots heeft gedaan, dan moet ik daar vaak heel hard om lachen. Maar... Yeah. En dat kan me wel fascineren hoe, hoe... Ik vraag me altijd... Want dan zie je weer zo'n... Ik, ik zat pas geleden een koffieteentje... Die had een een of andere cowboy als logo... Wat echt te krom voor woorden was getekend. Alleen, ja, ik, ik begin me dan meteen af te vragen... Hoe, hoe, hoe is dit gegaan? Zijn, is die eigenaar dan op een soort zolderkarma. Bij een bevriende ontwerper of neefje of zo langs geweest. En hebben die toen bedacht... laten we onze koffietent een cowboy-logo geven. En zijn toen gaan prutsen. En dan is dat dan het resultaat uitgekomen... wat alles behalve de, als een fatsoenlijke cowboy <lacht> uitziet. Maar ik, ik, ik begin me dan meteen dat soort verhalen ja, ja, ja. Begin ik mij te vormen. Uh, maar ik, ik let vooral, als ik op internet zit te surfen... of, of gewoon in de algemeenheid, let ik vooral op van... Hey, wat, wat, wat is tof gedaan, waarom is dat gedaan... waarom nou, okay. zie ik dit nu hier, maar ik was ik eigenlijk een beetje naar op zoek naar, nou, zijn er bepaalde dingen waarvan je ze zeggen... nou, dat iedereen eigenlijk altijd net niet goed, of beginnende mensen doen dit niet goed, we moeten hierop gaan letten, zijn er bepaalde quick wins waardoor iets gewoon al meteen honderd keer zo goed is? Ja, maar ik denk dat het gewoon algemene ontwerpdingen zijn als joh, leg, breng je juiste focus aan, uh, zorg dat je dingen zoveel mogelijk versimpelt, maar niet te veel versimpelt ga geen gekke dingen doen die mensen niet begrijpen, zoals uh, in ons vak uh, willen mensen de nullijn nog wel eens verleggen. Oh ja. Nou, er zijn in de meeste Zeker in bepaalde kranten, toch? Ja. Fox ja, ja, ja, je... News is er berucht omdat die uh, dan uh, uh, zo feiten heel erg kunnen opblazen, als bijvoorbeeld iets uh, uh, de ene partij 78 van de stemmen heeft en de andere heeft 80 of zo, dat ze dan de grens op, op uh, 75 zetten en dan twee staafdiagrammetjes laten zien... die het verschil laten zien, maar waarbij het, het, het verschil in één keer 40% lijkt... in plaats van die 2%, omdat ze de nullijnen een stuk omhoog hebben gelegd. Ja, die zijn heel erg goed in het manipuleren door ja. datavisualisatie, ja. ja. Dus dat soort dingen worden wel gedaan, maar dat is ook gewoon wederom... wat, wat is het referentiekader voor jouw... Uh, Toeschouwer, en of je nou een affiche ontwerpt of een poster of een datavisualisatie, het maakt eigenlijk uh, uh, uh, allemaal niet zoveel uit. Uh... Je, je moet altijd rekening houden met... Hey, wat is de referentiekader van mijn uh, gebruiker? Uh, snapt hij dat het menu aan de linkerkant zit... als ze op die drie streepjes drukken? Ja, als dat zo is, dan kan je dat gebruiken. Als dat niet zo is, dan moet je het niet gebruiken. Het ja, is dus... dus bij datavisualisatie niet heel veel anders. Van, nee. wat, wat kennen mensen? Daar moet je rekening mee houden. Ja. Of je moet het uitleggen als, als ze het nog niet kennen. Ja, uh, en maar hou was... het simpel en, en, ja. en gebruik niet te veel kleuren in je visualisatie... Uh, uh, ga geen uh, taartdiagrammen gebruiken... voor dingen die uh, niet uh, bij elkaar opgeteld 100% zijn. Er zijn allemaal van die standaardregels. Ja, ja, ja, ja. Um, maar gebruik vooral je nuchtere brein. En, um, um, uiteindelijk, uh, nogmaals, als je nou die website maakt... of dat affiche... uiteindelijk is gewoon de vraag... begrijpt mijn toeschouwer dit? Ja. Ja, en, en, en, en die vraag moet je ook bij die andere dingen stellen. En dat moeten wij net zo goed En daarin is het, is het ontwerpen van dit soort dingen ook niet heel veel anders. Nee. En uh, interactiviteit, want dat is uh, volgens mij. Jullie willen het liefst interactieve dingen maken, toch? Nee. Niet? Oh. Nee. Kijk, het enige ding is dat bij interactieve projecten is gewoon vaak, uh, zijn de budgetten gewoon groter. En omdat het werken met data gewoon heel tijdrovend is, heb je vaak grotere budgetten nodig. En is. één... Kijk, voordat je door wat data heen bent gegaan en is, is wat grafieken hebt kunnen plotten enzovoort, ben je zo 100 uur verder. Um, en vaak zijn de budgetten voor een affiche, maar nou ja, een affiche mag vier, vijfduizend euro kosten. Uh, alleen ja, dan zijn we nog niet eens fatsoenlijk door de data gegaan. Uh, dus vaak is dat daar uh, te kostbaar voor. Ja. En, en is een interactieve oplossing is meer gewenst... omdat het een groot publiek makkelijker kan bereiken enzovoort. En ja. langer bewaard kan worden. Oké. En... oké. Okay. Yeah. Oh, okay. Ik dacht dat jullie eigenlijk... Uh, nee, we of... houden van print. Dus uh, oh, ja? als iemand een jaarverslag door ons wil laten opmaken... wat er eens een keer echt te gek uit mag zien... waar dan ook wel het budget voor is... dan gaan we maar wat lief daarmee aan de slag. Oh, oké. Okay. Oh, yeah. oh, we dacht we doen dat... nog wel veel print, hoor. Ja. Dus, oh. um, ja. Ja. Maar merendeel. Ik denk dat 85% uh, van wat we hier doen is wel, uh, uh, zijn digitale dingen. Ja. Maar ik vind dat wel te gek, toch? Dan heb je gewoon die extra dimensie van tijd. En dan kun je dingen laten ja. zien groeien. Oh ja, en maar een, een drukpers is ook een fascinerend apparaat. Waar je van allerlei dingen mee kan. Dat Afs is, dat is ja. ook heel erg leuk. Heel veel voordelen <laughs> ook. Okay, ik ga wel eens met mijn uh, studenten vormgeving. Dan gaan we naar... Uh, de, zit, zit, bij, bij de hoek in Amsterdam zit een oude... Uh, drukpersen dingetje. Mm -hmm. uh, kan je met houten letters kan je dat printen en met lino's sneden en zo. En dan gaan ze een ochtend lang, gaan ze daarmee aan de slag. En ze zijn super geconcentreerd. Het is echt opvallend. Terwijl als ik normaal naar mijn studenten kijk, ze zijn de hele tijd van, afgeleid. Want hun telefoons geven alerts. Hun ja. beeldscherm geeft, zegt hé, hey, er is een nieuwe mail of op Facebook gebeurt ja. wat. Maar... Ja, die drukpersen, dat zijn gewoon drukpersen. Die veranderen niet. dat wordt niet ineens een communicatieapparaat. Nee, ja. nee dat is fantastisch. En je bent gewoon met je handen echt bezig. Ja. Ja? En echt, echt dingen doen. Dat is het mooie daarvan. Daarom in zijn we ook heel vaak zo van... Joh, print het nou eens even uit. Dan kunnen we gewoon eens even er op een andere manier naar kijken. Even wat schetjes over een print heen maken... Um, en, en dat geeft je toch altijd weer een soort ander gevoel om even naar iets te kijken. En dat, dat werkt toch ook wel? Ja, dan je moet je af en toe uit dat scherm, en scherm. In het designproces ontbreekt er wat in de tooling. Als je alleen puur digitaal zet, schetsen, dat lukt gewoon echt niet digitaal. Nee, en, en je moet af en toe gewoon even, je moet af en toe even uit dat scherm komen. Want dat scherm biedt je namelijk de hele tijd de mogelijkheid om weer naar een ander scherm te switchen. En, en, en dingen te doen en de heel ding, snel dingen te veranderen. Terwijl af en toe moet je gewoon even iets vast hebben, wat gewoon even zo is. Dan gewoon eens goed naar kijken, op je in laten werken. En dan bedenken, oké, okay, wat, wat kunnen we hier nu nog beter aan doen, veranderen of wat dan ook. En daarnaast gewoon rustig over nadenken en mee stilstaan. Dan de hele tijd weer te vliegen in, oh ja, dan gaan we nu maar weer even veranderen. Ja, ja, ja, klopt, absoluut. Het ja. leidt ook gewoon enorm af, digitaal. Hey, jij noemde net al even Fox. Uh, er is met het werken met data... dat kan natuurlijk op een supergoeie manier... maar dat kan je ook echt wel dat kan je voor evil inzetten. Daar kan ja. je van alles mee doen. Je kan data manipuleren. Je kan domme data-analysten hebben natuurlijk. Die, ja. En je kan er eigenlijk ook... als je iets eruit wil halen... kan je het er wel uithalen. Ja. Hoe, wat... nou, ik, ik vind het fascinerend, want ik krijg deze vraag best wel vaak... Terwijl um, als ik een uitsnede maak in een foto... kan ik ook heel erg manipuleren. Mm. Uh, en als ik mijn fototoestel naar links of naar rechts in een stadion soms zet... als ik gewoon een voetbalwedstrijd zit te kijken... kan ik of een lief gezin zien of alleen maar een groep hooligans. Yeah. Um... Ja, ja, ja, goed punt. Uh, uh, en als ik als journalist iets opschrijf, kan ik dat ook op heel veel manieren doen. Ook al heb ik de feiten gecheckt bij twee bronnen. Misschien zijn dat net de twee bronnen die zeggen, ja, het is allemaal kut. Of, ja, het is allemaal fantastisch. Yeah. Um, en wat ik wel opmerkelijk vind, is dat deze vraag heel vaak gesteld wordt met het werken van data. Want wederom, met het werken van data werkt het ongeveer hetzelfde. Het is maar net wat je, ja, hoe je het wil inzetten. Yeah. Uh, wat denk ik alleen de overeenkomst met zowel fotografie als met tekst is dat je uiteindelijk je wil, als je er iets mee doet, een verhaal vertellen. Um, en ik denk dat je bij beide, uh, uh, net zoals een journalist in de krant... wil je alleen wel een soort realistisch beeld geven. Je wil niet nou, te veel nou, één kant belichten. Jawel, maar goed, maar er is natuurlijk wel wat anders. Want data, het interessante juist aan data is, door het te visualiseren krijg je ineens dingen te zien die je anders helemaal nooit had kunnen zien. Die je niet had kunnen bedenken. Je, dat is juist, denk ik, een van de fantastische ja, dingen ja, van het ja. visualiseren Absoluut. van data. Dat je Absoluut. ineens inzicht krijgt die ervoor onmogelijk waren om te zien... omdat je zoveel data niet door kunt pluizen. Ja. En dan is natuurlijk hè, het, het uh, manipuleren van die data... is daardoor extra gevaarlijk wellicht. Ja, nee, absoluut. En ik denk dat je zonder meer een punt hebt. En ja, en, en, ja daar, daar heb je een volledig gelijk in. En uh, daar proberen we hier ook, uh, of proberen we niet alleen, we letten hier ook heel erg op dat we dat niet doen. Ja, ja, precies. En klanten die dat, soms krijgen we het verzoek van, joh, kan dat getalletje gewoon hier even aanpassen? Ja, dat, dat doen we niet. Ja, ja. Maar wat ik bedoel met de opmerking van zojuist te zeggen... is van dat die, dat die, die, die, die uh, fotograaf in Libië die nu een foto aan het maken is... kan precies hetzelfde ja. doen. Die kan ook zijn foto naar of dat gebouw wat er nog mooi bij staat richten... of naar alleen maar de, de, de, de ellende die daar hier is. Je ziet het heel vaak met demonstraties. foto van een demonstratie... Dan lijkt het een enorme massa razende, <lacht> enge mannen. Maar er, staan, er Is het zo geframed dat het, dat het lijkt alsof het helemaal vol is. Maar dan blijken er gewoon 200 mensen op een enorm plein in een hoekje te staan. Ja. En op de rest staat iedereen gewoon loopt, wandelt door. Naar de kalverstraat van die omgeving, ja. Nee, maar, de, en, maar daarin vind ik nog steeds dat je uh, vraag voorkomen terecht is hoor. Maar wat me, waarom ik de opmerking van zojuist... is gewoon dat ik dat me heel erg opvalt dat het in relatie tot data heel vaak gesteld wordt. En dat ja. ook waarschijnlijk misschien is dat ook mijn interpretatie... Ja. dat dat bij andere vormen van journalistiek... of het weergeven van de werkelijkheid op wat voor manier dan ook... Uh, uh, minder vaak lijkt te gebeuren. Nou ja, ik zal ik, ik vaak ook wel eens een reclameman gaan uh, interviewen. Nou ja, daar is, die speelt ja, die vraag. voor mij um, nog veel. Nee, dat Klopt. Die krijgt hem ook hoor. Gelukkig. Gelukkig. gelukkig. Dan, dan voel ik me niet de enige ja, die dat ja, ja, ja. uh, nee, ik, ik, ik denk dat je daar echt op moet letten. En ik vind ook wel, even la, laat ik het wel, want dat, dat ligt er natuurlijk ook wel uh, aan ten grondslag in deze vraag. Ik denk ik ook wel, in hoeverre heb je de verantwoordelijkheid als ontwerper ook om daar zeg maar te waken voor uh, het beeld wat je mensen geeft... over hoe de werkelijkheid eruit ziet. Want die, dat kunnen wij natuurlijk heel sterk beïnvloeden. Om, ja. En ook wij kunnen dat, omdat andere mensen omdat het heel, technisch heel ingewikkeld is. Ja. Terwijl als jij zou willen zijn naar Libië kunnen reizen... en zelf kunnen kijken hoe het daarbij staat, dat kan. Terwijl als je technisch gezien niet weet hoe uh, je data uh, uh, tot leven moet brengen... in een visualisatie, ja dan, dan kan je ook nooit een, een andere... Uh, ja. Uh, blik daarop werpen. Nee. En ik denk wel dat je daar als ontwerper uh, uh, uh, of als maker van dit soort visualisaties een verantwoordelijkheid heb, hebt om dat wel op een uh, verantwoorde manier te doen. Um, waarbij ik nog steeds van mening ben dat je misschien wel een bepaald beeld mag laten zien waarbij het andere beeld niet laat zien. Maar ik vind dat je dat altijd, al is het in de kantlijn, aan moet geven. Van, mm -hmm. Jongens, we laten nu maar twee jaar zien van een dataset die gaat over twintig jaar... Uh, waarbij we nu alleen focussen op deze groep mensen... daarin zien we het volgende. Ja, uh, uh, ja. En soms, als je dat er in de kantlijn al zet, is het voldoende. Want als ja. jij gewoon zegt van... Joh, ik wil dit specifieke verhaal over het voetlicht brengen... over een bepaalde groep uh, in deze samenleving... waarbij je één piekje ziet en je wil alleen maar focussen op die piek... dat is prima. Maar ja. Schets wel even uh, uh, het grotere geheel. Ja. Ja, het is ook, ik, ik heb ook wel gemerkt dat het analyseren van data of de juiste conclusies trekken dat het super moeilijk is, ja. kwam ook als gewoon echt. De, ik heb de grootste flauwekul gehoord dat mensen zeiden van. Uh, uh, wat zeiden ze nou? Toen Responsive Design Netting uh, uh, uh, opkwam, zeiden ze: Ja, niemand gebruikt, uh, be bezoekt onze site op mobiel. Dus we hoeven geen mobiele site. Misschien is dat juist het probleem. Dat niemand, jullie zei. kan bezoeken met een mobiel. Misschien Precies. krijg je daardoor nooit... zal je nooit die statistieken krijgen. Dus hoe trek je goede conclusies? Dat is natuurlijk ook wel moeilijk, toch? Ik kan nog wel een mooi voorbeeld daarin noemen. Wij hadden een weerkaart gemaakt... waarin we social media berichten... en hoe mensen over het weer praten... naast uh, uh, uh, de daadwerkelijke uh, weersgegevens uh, hadden gelegd. Daar beviel ons op dat op... Uh, we hadden dat van één jaar. Dus we hadden, uh, en we hadden daarbij alle dagen van de week... daarbij hadden we de resultaten bij elkaar opgeteld. En wat opviel was dat op dinsdag en donderdag... de meeste social media reacties waren... en uh, ze het meest negatief waren. En dat vonden wij heel opmerkelijk. Dus wij dachten, hé, hey, mooie fonds. Dit is uh, hè, weer een, uh, We weten niet precies waarom, maar dan klagen mensen blijkbaar... gedurende de week het meest. Vervolgens lieten we het alleen zien bij de academie En die luid zeiden, oh ja, dat is nogal logisch... Want op dinsdag en donderdag staan er de meeste files in Nederland. Dat is gewoon een algemeen feit. Dan en dan hebben mensen week. natuurlijk ook de meeste tijd om in die file... een social media berichtje te tikken. En vaak komen files door neerslag. Dus dan gaan ze klagen over het weer. Yeah. Nou ja, en dat verklaart natuurlijk een, een hele hoop. Maar daarbij is de vraag wel van, is de drukte van de spits... de drukte, is dat niet een grotere... dat is yeah. waarschijnlijk van grotere invloed dan daadwerkelijk het weer. Alleen, dat zou je wel kunnen aflezen uit uh, de gegevens die Klacht, wij hadden. Maar Het is zo ingewikkeld, toch? Maar goed, dat, ja. dit, is, dit is wel een goed voorbeeld. Heel goed voorbeeld dat je inderdaad gewoon door moet vragen. Ja. Zeker bij dit soort snelle conclusies trekken. Dat, uh... Nee, en kijk, de grap is wel... we hebben die, die weerkaart gewoon gemaakt waarin we dit hebben laten zien. Alleen, we hebben die conclusie... die hebben we er niet opgeprint. Van nee. jongens, op dinsdag en donderdag staan er de... Of uh, uh, klagen mensen het meest. Nee, nee. Dat was aan mensen zelf om dat te destilleren. En dan nog kan je uh, ook vragen van ja, in, in, in, in hoeverre mag je zo'n feitje dan niet brengen? Alleen ja. de vraag is wel van in hoeverre moet je niet nog doorvragen op hoe dat feitje dan precies in elkaar steekt. En wat mag je daar dan ook van de kijker van zo'n visualisatie verwachten? In hoeverre moet jij als... Uh, maker uh, ervoor zorgen dat je 100% volledig bent. Want dat is natuurlijk een heel lastig iets ook. Ja. Maar dat geldt wederom ook voor al die andere dingen, zoals fotografie en, en journalistiek, waar ik net over had. Absoluut, ja. is een gaaf voorbeeld, hè? Die zegt goed. Ja. <laughs> hey, ik kreeg een vraag van, uh, van Frank Kloos, collega. Die heb ik vorige week geïnterviewd. Die vroeg naar failures. Of je ja. die hebt en of je die wilt delen. Ja, het hoeft niet, hoor. Ja. Het is vaak interessant. Hoe lang heb je, je nog? Oh, we hebben nog uh, 20 minuten. Ja, ik heb al de tijd dat ding het ding nog drie uur is. Maar... Nou, top. Ja, ik kan zo zo volpraten met alles wat hier fout is gegaan. <lacht> dat, uh... Uh, ik denk de grootste fail die wij hebben gemaakt is een. Uh, uh, wederom uh, uh, gaat het over een weerkaart van ons. Wij. Thomas en ik waren uh, twee jaar bezig met Cleve Frank... en toen dachten we van... Hey, we willen eigenlijk meer met dat datavisualisatie doen. We hadden er al wat eigen projecten in gedaan... en we waren allebei afgestudeerd met een soort van datavisualisatie. En dat vonden we fascinerend. Um, en ik praat nu over, um, zeg, 2009, denk ik. Zo eind 2009. Toen dachten we van, joh, weet je wat nou leuk is? We gaan een um, weerkaart maken... en daarom gaan we de weersgegevens van afgelopen jaar... zo creatieve wijze visualiseren... Want we zijn het broodje ooit begonnen in de beeld. En we heten Kleve Franken. En afgekort is dat CF, allebei Celsius Fahrenheit, daar nee. gradenteken tussen gezet. Kijk. Dat was de analogie. Goed concept van ons de hele gebeuren van twee mannen die het weer bestuderen en daar allebei een net andere manier op nahouden om het uit te drukken. Met een simpele formule kan je van de ene naar de andere uh, uh, stelsel kan je wel de getallen omrekenen we doen het net allebei anders. Dat vonden we ook al kenmerkend voor, voor onze persoonlijkheden. We hadden altijd wel onze eigen ideeën over uh, projecten. Maar goed, lang verhaal kort. We, we, we dachten we gaan 365 dagen visualiseren. Uh, de weersgegevens daarvan. Um, daarin gaven we temperatuur, zonneschijn, wind mee en ook neerslag. Daarmee nou, hadden we één dag hadden we ontworpen en vervolgens een programmeur gevraagd van joh, kan jij die 365 dagen daar geautomatiseerd met behulp van deze dataset, um, zorgen dat uh, dit gevisualiseerd wordt. Die jongen die gaf voor ons 365 dagen 365 hokjes met alle dagen van het jaar weer en nou, de gegevens gevisualiseerd. Wat ons alleen meteen opviel, was dat de neerslag, er waren een paar hele grote blauwe bollen op die weerkaart. Dat vonden we zelf wel opmerkelijk. Want we, het leek oogwaarschijnlijk op die weerkaart... dat er maar een paar dagen waren waarop er heel, heel veel neerslag was... en andere dagen waarop er... Het helemaal niet regende. Ja, ja, dus we dachten, oh, zo erg is Nederland nog niet. Maar op een gegeven moment kregen we daar steeds meer opmerkingen over... van allerlei mensen aan wie we ondertussen die kaart hadden opgestuurd zeiden ze van, joh, dat is toch wel opmerkelijk, hè? Ze zijn eigenlijk maar een paar dagen geleden dat het zoveel regent. Waarop wij zeiden, ja, ja, ja. op een gegeven moment zaten we toch zo van... joh, hoe kan dit nou eigenlijk, hè? Het kan niet, ja, ja. Dus wij de duiken. En wat bleek nou? Um, we hadden die programmeur heel netjes instructies gegeven... over hoe hij dit moest programmeren. Waarop we hem hadden gezegd van, joh... wat je doet is um, je... Uh, als de 1 mm regen is gevallen, dan moet de straal van de cirkel die je gaat plotten, want die, die neerslagen waren in cirkels, waren dat weerge, die, die, cir, die cirkel of die straal maak je bijvoorbeeld bij 1 mm, maak je die 1 mm groot. Ja. Bij 2 mm regen maak je die 2 mm groot. Bij 3 mm maak je die 3 mm groot. Maar wat je dan krijgt is dat de oppervlakte van die cirkel niet oh ja. twee keer zo groot wordt. Die wordt pi of zoiets. Ja, twee ja. tot taart pi of zo. Ik, ik, weet, ik moet de formule ook weer even opzoeken. Maar, eh, zeker iets met pi, ja. Ja. ja. ja, maar dat, <laughs> wat het geval moet zijn is dat in ieder geval als die twee millimeter was geworden... had die van één millimeter naar 1,4 millimeter moeten gaan. Ja, het ja, ja, ja precies, worden. tuurlijk, ja. En dat was ja. toen we de gegaan dachten echt: tering, hoe kunnen we zo oliedom zijn... om dit hier niet bij stilgestaan te hebben... Uh, maar ja, dat is dan gewoon iets wat je. Yeah, heel de goeie. heat of the moment of zo. Je bent dan volle bak met, zo, met de productie van zoiets bezig en dat vergeet je dan. En het was voor ons een hele goede les om te weten: van joh, leuk wat we allemaal theoretisch bedenken enzovoort. Maar we moeten wel kijken of het blijft kloppen. Of ja. het, als je er gewoon naar kijkt, en daarom mijn opmerking van zojuist ook: uiteindelijk is ons vak niet heel veel anders dan een ontwerp als je een gewone reguliere website ontwerpt of iets anders. Ja. Het is namelijk de hele tijd erbij stilstaan... hoe gaan mensen dit interpreteren? Ja. Hoe, hoe gaan ze door deze website navigeren? Hoe lezen ze deze poster? Hoe lezen ze deze datavisueel? Zijn er nou ook momenten dat je denkt van... oké, okay, want dit is nu uh, gewoon eigenlijk een soort van denkfout... Waardoor het een verkeerd, wel een heel logische manier van denken... maar ja, dan, dan klopt het niet. Zijn er ook dingen dat je... Dat je moet, soms moet je dingen visueel iets aanpassen... om mensen het idee te geven dat het visueel klopt. Dat heb je met lettertypes vaak bijvoorbeeld. Het ja. is dus de, de, de rondingen van een O. Die steken vaak onder de baseline uit en net boven de baseline. En daardoor lijkt hij precies de juiste grootte te hebben. Mm -hmm. Dus zo'n soort correcties, die, geldt die hier ook? Of moet je gewoon, uh, hoe heet het, correct... Mo moet, je, moet het mathematisch kloppen, wiskundig moet het in orde zijn? Mm. Even te dingen. Kijk, we, um, al die posters die we maken, die worden vaak in processing opgezet. Uh, alleen die lopen we allemaal in de hand, met de hand naar in Illustrator. En daarop corrigeren we alles. Okay. Dus het is niet zo, we hebben een processing output en dat verwerken. En daarin corrigeren we soms wel eens wat dingen... om te zorgen dat je inderdaad de correcte interpretatie krijgt. Ik kan me even niet meer een voorbeeld herinneren. Volgens mij hebben we het wel één keer gedaan. Um, en we hadden pas nog een project over... dat ging over uh, HIV in Afrika voor een grote NGO. Uh, waarop we... Uh, percentages uh, wel handmatig hebben zitten corrigeren, omdat het ook leek dat in bepaalde gebieden er geen HIV was, omdat we gewoon een soort standaard schaal hadden gebruikt. Ja, ja. En die hebben toen wel een beetje te bijpassen om te aan zitten passen om te voorkomen dat mensen. het klopte mathematisch wel, maar het leek ook gewoon. Uh, in verband met het contrast wat één land had. versus andere landen, dat dat land. Geen HIV zal hebben. Ja, ja, ging het wel een ja. over de kleurenschaal, ging het erover? Ja, ja, ja. En daar hebben we wel vaker wat dingen mee. Ja. Dus zijn, ja, dat moet je wel uh, blijven kijken. Ja. Ik zit even te kijken qua, qua onze grootste missers. Ik kan wel, kijk, wat, wat hier heel vaak mis is gegaan, is gewoon projectmanagement. Gewoon inschatten hoeveel uur kost iets en ja. leuk over de schreef gaan. Volgens mij gaat dat, <laughs> is dat gewoon standaard, toch? Ja. Oh. Oh, dat is helemaal niet moeilijk. Doen we zo. <laughs> toch? Absoluut. Ja. En dat is wel, maar ook wel dat we af en toe ons dusdanig in de nest hebben gewerkt. Dat we echt drie nachten gewoon niet sliepen omdat gewoon dingen af moesten en, en, en dat soort shit. Ja. Uh, ja, dan gaat de kwaliteit ook helemaal niet ten goede, toch? Dan word je helemaal niet beter van. Ja, nee, dat, en da, dat is één. Werken, de... Ja, nee, dat, dat, dat is echt ellendig. En, en wat daar ook wel een beetje mee samenhangt, en dat is wel altijd iets wat ik iedereen op zijn hart drukt... is van joh. Uh, in het begin maakten wij best wel veel. Uh, maakten wij gewoon te veel aannames met, bij uh, bepaalde projecten. Um, wat ervoor zorgde dat we um, ja, klantenverkeerd begrepen. En, en, ach, en, en, en na de hand allerlei dingen weer moesten gaan aanpassen. Omdat we gewoon niet goed genoeg hmm. hadden geluisterd naar de klant. En duidelijk dat is... doorvragen tot het ja. echt duidelijk is, toch? Ja. ja, en dat je geen aannames doet. Nee. En dat je echt zeker weet van... Oké, okay, jij bedoelt hier dus echt dit mee. Ja, eh, en dat ja, is wel dat altijd is... iets wat ik iedereen op het hart druk. Zorg dat je dat scherper hebt. Want dat kan je zoveel gedoe ja. en... en, en uh, verkeerde verwachtingen en dergelijke schelen. Dus toch uh, van. Uh, assumptions are the mother of, of all fuckers, fuck. <laughs> toch? Is gewoon zo. Absoluut. Ja, ja, ja. Absoluut. ja. en, um, ja, en dat, dat is wel echt iets wat we door, door schade en schande moeten leren. Ja. Um, maar is dat niet ook gewoon iets wat je door schade en schande moet leren? Dus als je zegt, nou ik ga een webbureau opzetten, is dat gewoon. Ja, jawel. Maar ik ben ook wel, maar uh, het is ook wel het vinden van een soort balans daarin. Dat je uh, uh, in staat bent om. Uh, uh, nou, ja, als ik jou dit bijvoorbeeld zeg, dat je ook zoiets hebt van: oké, okay, ik moet dit te harte nemen en ik, ik moet yeah. dat wel mee doen. Ik merk vooral bij de juniors hier, die willen echt nog wel eens te eigenwijs zijn. En dan ja, nee, het is wel duidelijk en komt wel goed. En dan, ja. nee, het komt niet goed. Nee, en dan nee. denk ik wel, jezus, luister even. Ja, eh. En mijn advies is wel altijd van, joh, uh, zorg dat er gewoon uh, heel veel... Um, als je met een bedrijf start, en vooral als jij nog eens wat studenten spreekt, van joh, doe... Je leert op een opleiding heel veel, maar ik heb heel veel opleidingen of heel veel cursussen nog na de opleiding gevolgd om gewoon me nog beter te verdiepen in hoe kan ik met klanten omgaan, hoe kan ik goed onderhandelen, hoe kan ik eh, creatieve projecten begeleiden. Eh. Maar dat is noodzakelijk als je een bedrijf wil runnen. Is dat ook denk je goed voor studenten sowieso om ja, dat soort workshops te doen? Ma maakt er echt niet uit. Ik denk ja. als je, um, ik zat deze week of ik zat een paar weken geleden nog in München bij een conferentie en dan hield iemand ook een praatje. En die zei ook het verschil tussen uh, ontwerpers die daadwerkelijk impact kunnen hebben... En, en, en zeg maar grote ontwerpers worden versus een reguliere ontwerper... is dat een grote ontwerper uh, uh, niet alleen briljant kan ontwerpen... maar ook een briljant communicator is. Ja, uh... um, en ik denk dat dat is iets wat je gedeeltelijk grotendeels in de praktijk moet leren. Alleen daar kan je wel allerlei extra begeleiding in krijgen... terwijl je in die praktijk bezig bent met behulp van cursussen... En, een andere zaak en ik, ik uh, uh, ja moet uh, mijn advies is wel aan iedereen van joh er zijn fantastische cursussen overal in Nederland te vo uh, volgen die niet eens zo heel duur zijn die je echt allerlei handige tools kunnen geven om, om nog makkelijker en daarmee ja, is dus leuk altijd doorleren toch ja ja uh, ja, dat is dat, ook ja. ja ja ja maar, maar doe dat neem ja. dat te hard. ja. heel uh, goed ja ja uh, Daarom doe ik deze podcast ook. Ja, te nee, absoluut. En ja, ja, ja, daarom ja. is het ook, ja. dit is superleuk. En ik hey. hoop dat ik enigszins iets zinnigs zin zin daarin weer kan Absoluut. Zijn. Ik heb nog één dingetje. Volgens mij begin jij, uh, jij moet zo weg. Heb ik het? ook misschien eigenlijk ja, nu al. Ik weet niet of ik, uh, nee, volgens mij, ja zo. Ja, ja, klopt. Okay. Ja, Hé, hey, uh, de toekomst. Mm -hmm. Daar heb je tijdens je presentatie bij ons op CMD. Uh, vertelde je iets, kan je daar nog iets over vertellen? Wat is de toekomst van datavisualisatie? Nou, kijk, ik, uh, um, de toekomst van datavisualisatie wordt denk ik bepaald door hoe wij data kunnen verkrijgen. Dus waar kunnen we data allemaal makkelijk op een simpele handige manier vandaan halen? Welke data is er allemaal? Welke data wordt vrij ter beschikking gesteld? Uh, daar moeten we ons van bewust zijn. Uh, een tweede is van wat, hoe kunnen we die data vervolgens verwerken? Welke handige tools hebben we daarvoor, maar ook wat kan artificial intelligence daarin betekenen. Ik denk dat dat een grote impact gaat hebben. En, en last but not least is hoe kunnen we die data weergeven? We hebben de hele tijd, we hebben tegenwoordig hele mooie smartphones waarop we nou, een mooi groot display hebben. Daar kunnen we heel prettig allerlei dingen op weergeven. We hebben uh, computers, tablets, maar ook uh, smartwatches tegenwoordig, Oculus Rift en... Nou, Ik ben benieuwd wat er de aankomende jaren weer op de markt komen van vouwbare schermen en weet ik veel wat. Maar dat gaat bepalen hoe wij uh, vervolgens die data gevisualiseerd kunnen zien. Of misschien wel alleen op basis van die data een meldingje krijgen. Of, of wat dan ook. Ehm... Um, ik denk als je je daarvan bewust bent. Van, nou, er zijn die drie invloedsfactoren die gaan bepalen hoe die, die, die datavisualisaties ook uitzien. Dan kan je die als ontwerper van datavisualisaties gedeeld ook een beetje gaan beïnvloeden. Of daar slim gebruik van gaan maken. Um, en ik denk dat dat belangrijk is om je van bewust te zijn. En uh, wat daar nog bij komt is dat ik... Um, is het Iets wat we allemaal denk ik wel merken, is dat er steeds meer data op ons afgevuurd wordt en wel op steeds meer, uh, wel, steeds meer een, een verschillende manieren data genereren. Uh, ook doordat we tegenwoordig allerlei slimme sensoren in ons huis zetten met, met home mm -hmm. uh, domotica, maar ook de stad vol wordt gehangen. En dat levert allemaal nieuwe informatie op. En de, de vraag is, uh, die we onszelf moeten gaan stellen... van hey, in hoeverre willen we daardoor daadwerkelijk geïnformeerd worden... en willen we die data gevisualiseerd zien? Of in hoeverre willen we alleen dat die data er is... en ons alleen maar een melding geeft als er iets niet goed is? Ja, ja, ja. Uh, en dat wordt wel de taak aan ontwerpers, om dat goed na te gaan... van hey, wat is nou eigenlijk de behoefte van de gebruiker van dit soort oplossingen? In hoeverre wil hij dit continu geïnformeerd worden. over In hoeverre moet het niet volledig automatisch gebeuren? Um, en dat wordt denk ik nog een hele lastige... Uh, omdat we daarover ook nog niet zoveel weten. Want het is nog een vrij onbekend gebied... van ja, wat in hoeverre, die, al die sensoren zijn net nieuw. Ja. Maar de vraag is in hoeverre we überhaupt belast willen worden... met alle informatie die dat nu oplevert... en welke kennis zou ons dat vervolgens moeten ja, ja, ja. opleveren? Je ziet dat natuurlijk bij heel veel, heel veel apps installeer ik een app voor een of ander dingetje. En, en die wil dan meteen mij allemaal berichten mogen sturen. Ja. En dat doen al die apps. Ja. Toen nou, ja, ik... niet. <laughs> die beginnen het langzaam te ontdekken. En ik denk dat ja, dat is, dat is een heel interessant Wil Wilden gebruiken dat wel. Ja. Ja. Ja, en ik denk dat, dat, dat we daar pas aan het begin van staan. Ja, zijn en zijn bent zelf ook pas aan het ontdekken... van wat willen wij eigenlijk met die digitale dingen, met die apparaten? Ja. Ja. Kijk, en, ik, ik, als ik mij, en dan komt er denk ik ook nog een generatieverschil... want ik ben, als ik mijzelf vergelijk met mijn ouders... ik ben, degene, ik ben opgevoed grotendeels met internet. Nou ja, dat, dat is voor mij een soort algemeen goed. Ik, ik, vind, ik weet wat ik daar prettig vind. Alleen je krijgt natuurlijk nu een nieuw, nieuwe generatie... die is ook opgevoed met de smartphone en met het feit dat het de hele dag meldingen en dingen geeft. Ja. En ik kan me voorstellen dat die generatie daar heel anders in staat... en dat veel normaler vindt dat dat gebeurt en daar ook weinig last van heeft. Terwijl, ja, ik, ik heb al die meldingen bijna uitstaan. Ja, ik heb alles dus, niks, ja. Maar ja. Ik, ik, ik, ik weet... Ik, nee, het is trouwens niet waar dat ze er geen last van hebben. Nee, ik, weet, ik weet het niet. Nee, ik dus, zie met studenten die tijdens beoordelingen... zit ik naar een scherm te kijken en dan staat... De hele tijd kwamen er berichtjes rechtsboven. En die leiden ja. mijn studenten ook enorm af. Nee, er staan natuurlijk ook dingen van. Hè. En heeft die rotzakje een voldoende gegeven? Ja. Want... Ja. Net even nee. te vroeg. Nee. <laughs> uh, zo, zo ken ik een verhaal van een vriendin van mij die zo het berichtje uh, op haar vriendsmobiele telefoon zag. Uh, en hoe ging het gesprek met. Uh, uh, je, met je waarschijnlijk nu uh, ex-zijnde uh, vriendin. Oh, die nog voordat de beste jongen het had uitgemaakt. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> nou ja, het was, dat was eigenlijk... dat is wel makkelijk, toch? Ja, oh. dus toen wist zij ook van hoe laat het was... en yeah, dat ze even yeah. zijn gesprek moest voeren met haar uh, toen nog zijnde vriend... en <lacht> tien minuten later het heen, de ex-vriend. Ja, dus, yeah. dus dat... Uh, ja, en ik... ik um, nou, ik, ik geloof direct wat jij zegt. Dat dat, dat ook gewoon niet. Uh, uh, dat het ook niet prettig is voor, voor zeg maar, de, de jonge lijf van nu. Alleen, ik denk wel dat we ons als designers daarin moeten blijven verdiepen ja. en daar uh, niet te veel aannames in moeten doen. En, en uh, ja, precies, ja. Uh, dat wel ja. moeten blijven valideren. Ja. Uh, het irritante voor mij is nu, ik ben nu 32, is dat ik. Uh, Langzaam ook een oude lul begint te worden. En vroeger was ik zelf nog jong genoeg om aan te kunnen nemen hoe lui met dingen omgingen. Dus ik moet nu zelf ook weer meer uh, ja, uh, me actief verdiepen in hoe gaan die jongelui met media om. En, en toch ook af en toe met maar Snapchat proberen. En, ja, waarbij ik helemaal gek word van de interface en hoe het allemaal werkt en wat het allemaal doet. Uh, maar ik moet dat denk ik wel blijven doen, willen we hier tot zinvolle actuele oplossingen blijven komen die aansluiten bij de huidige maatschappij. Nou, kom af en toe bij ons langs, toch? Dan, uh, ja, ik nee, nee, maar... doe het graag, ja, dat is precies. leuk. Dat is één manier. Absoluut, okay. hey, dat, is, dat is een absolute manier. En dat ja. is wel, uh, uh, ik, uh, mijn gevoel is, en dat was al toen ik afstudeerde, is dat de wereld steeds sneller aan het veranderen is. En dat wil je actueel blijven zo'n ontwerper, je wel continu moet blijven verdiepen in die uh, snel veranderende wereld. Wat af en toe heel vermoeiend kan zijn. Vooral ook nog als je dan de ambitie als bureau hebt... om de hele tijd iets aan toe te voegen. Ja. Waarbij de hoeveelheid bureaus die een poging doen... Daar die iets aan toe te voegen ook volgens mij ieder jaar steeds meer worden. Want er zijn steeds meer ontwerpbureaus die, die van alles en nog wat doen. Wat allemaal heel interessant is. Maar waarbij het af en toe ook kan voelen van... ja, in hoeverre zijn wij daar binnen nog relevant... Um, waarbij mijn persoonlijke doelstelling wel altijd is om, om relevant te blijven. Ja. Dus. Ja, ja. Heb jij nog. Ja, dat is wel een goed punt dat je zegt dat je het idee hebt dat de wereld heel snel verandert. Ik heb het idee dat dat wel meevalt. Uh, ik weet niet of je dat, die, die presentatie van uh, Maciej Czeglovski kent. Weet je, dat, nee. van Pinboard. Briljante gozer. Die heeft een presentatie waarin hij de huidige. Digitale wereld vergelijkt met de vliegtuigindustrie uit de jaren zestig. In de jaren zestig zei iedereen: wow, die vliegtuigen worden supergroot en worden allemaal supersonisch. Ja. En dan zijn we in drie uur zijn we de oceaan over. Ja. En dat konden ze maken, die hebben ze ook gemaakt, maar die waren zo verschrikkelijk duur. Dat kostte zoveel energie, ja. dat was niet meer. En, en... Ze zijn nu weer bezig overigens, maar dat, dat okay. is, hij, maar het is een, dat maar een dus mooie die, vergelijking. En wat hij zei is, we vliegen nog steeds met de technologie van toen. dus niet ja. veranderd. We dus misschien kleine fine-tunetjes. En hij zegt, dat is nu ook zo. En dat noemt hij bijvoorbeeld, de reden daarvoor is bijvoorbeeld Moore's Law. Die is nu aan het eindigen. Dus computers ja. worden niet meer elke twee jaar twee keer zo snel. Die ja. blijven nu, zijn we een beetje van, nou zo snel is het. Het ja. gaat een enorme impact hebben natuurlijk op wat we softwarematig kunnen. De vraag alleen is die Moore's Law. Uh, hebben we die ook nog echt nodig? En, en komt die Moore's Law komt dat omdat we niet meer kunnen... of omdat de behoefte er niet meer is om nog sneller te gaan? Ja, ik denk allebei, ja. Ik denk dus allebei. Dat, dat, dat, maar kijk, er zijn ook andere behoeftes gekomen. Bijvoorbeeld batterijduur is veel belangrijker precies. geworden dan, uh, dan snelheid. Die lab, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar die laptop van mij ik krijg hem niet meer, uh, ik niet meer aan de nee, die van mij die gaat automatisch nu bij 80% uit dus dat, uh, ah, dat Nee, het is meer van dat die, <laughs> die, die, die, die, die van mij komt zo snel deze week komt er nieuwe binnen oh, oké okay. maar die van maar mij is zo snel een... ja dat uh, ik, ik kom nooit meer ik krijg nooit meer het geheugen vol of zo het werkgeheugen, dat had ik vroeger wel. Oh ja, dat, uh, dat, ik heb er weinig moeite mee. Maar dat, um, ja, ja. <laughs> ja, maar dat, dat, dat heeft ook mee te maken uh, wat je ermee doet natuurlijk. Nee, maar ik denk wel... Um, ik, ik denk dat je enerzijds gelijk hebt. Want uh, uh, op, uh, het is niet zo dat de wereld op alle vlakken uh, snel verandert. Um, maar ik denk op, op vlakken van hoe mensen omgaan met media. En hoe we onszelf laten informeren. En hoe, in hoeverre... Informatie steeds persoonlijker wordt. Gewenst en ongewenst. Yeah. Ik zie daarin wel snel dingen veranderen. Yeah, Kijk De, yeah. de hele uh, rel die nu gaande is omtrent de valse berichten op Facebook... en in hoeverre wij door de Facebook-algoritmes... niet een volledig gekleurd beeld van deze wereld krijgen. Ik, uh, ik denk dat die heel relevant is. Ja, yeah, absoluut. Yeah. En, en ik denk dat dat wel iets is uh, uh, wat een grote impact op deze wereld kan hebben. En ook... Een impact heeft over hoe wij als ontwerpers moeten nadenken over hoe we bijvoorbeeld social media inzetten. Ja, ja, dus inderdaad, hardwarematig en softwarematig verandert er misschien weinig meer, maar de impact die. en de dingen die we kunnen doen en de dingen die we doen, die zijn we natuurlijk ook nog allemaal gewoon aan het ontdekken. Ja, en die veranderen en, ook. Uh, yeah. Ik denk ook dat we dat. Kijk, ik, ik ben. Dat mensen zeggen dan van. Ja, daar moeten we dan voorzichtig mee zijn. Lala, lala. Nee, ik denk dat we dat gewoon dat moeten ondergaan. En ondertussen deze discussies moeten voeren. En, en in opstand moeten komen tegen Facebook. En zorgen dat het verandert. Ja. Yeah. Want die, die, die uh, ontwikkelingen hou je niet tegen, maar. Uh, uh, en ik denk ook niet dat je dat moet willen. Ik denk alleen wel dat je kritisch moet blijven. En along the way dingen uh, ter discussie moet blijven stellen. En uh, uh, moet zorgen uh, door je te verenigen met elkaar. Uh, een stem te laten horen van Joh, dit willen we anders hebben. En daarin geloof ik altijd in de kracht van het uh, volk. Dat die uiteindelijk dat soort uh, uh, de negatieve dingen die daarin gebeuren ook uh, wel worden aangepakt. Um, of, of dat mensen daar wel in, uh, tegen in opstand komen. Um, maar ik denk wel dat, dat er veel aan het veranderen is. Ik zat toevallig deze week me nog te verdiepen... in hoe snel uh, de elektrische auto's nu in Nederland uh, op de markt komen. En uh, reden er, mijn, nu zeg ik dat uit mijn hoofd... vier jaar geleden nog uh, 4.000 elektrische auto's. Zijn dat er nu in 2016 100.000? Wat... Maar ik ben al benieuwd hoeveel waren er vorig jaar. Ik heb het idee dat het wat, mij valt het wat tegen die Tesla bestaat nu twee jaar of zo, drie jaar. Ja, nou ja, goed. De, de, uh, als je ziet het aandeel van uh, elektrische auto's ten opzichte van nieuwe auto's, dat neemt nog toe. En er ja, is ja. inderdaad een beetje klat klad ingekomen. Want volgens mij waren er uit mijn hoofd vorig jaar 45.000 en dit jaar 48.000 of zo. Verkocht ik, ik weet de hey, exacte hey. getallen niet, ik zou moeten opzoeken. Dus de, de, de voordelen zijn, zeker... zijn minder geworden. Hè? De stimulans vanuit de overheid is volgens mij weg. Ja, maar de, en, en ik denk ook wel... Kijk, het aanbod is nog steeds beperkt. Daar ja, ben ik uh, zo verbaasd over. Vind ik ja, maar zo ik, dat, dat heeft tijd nodig. Ik denk dat alle ja. uh, autofabrikanten nu wel hebben ingezien... dat er een uh, grote vraag ja. is en dat ze erop moeten inzetten. Volgens mij zijn ook alle autofabrikanten nu bezig... met een soort betaalbare elektrische auto. Ja, um, dat wordt ook tijd, ja. Ja, ja en die Model C gaat, uh, van Tesla gaat natuurlijk denk ik een hoop veranderen. Tenminste, dat hoop ik. Um, maar daarin, wat, waarom ik het noem, is technologisch is er wel veel gaande ook. Als je ziet met de hele home-domotica, uh, daar is technologisch ook wel wat in gaande. Uh, in, uh, um, ja, maar die computer die is de afgelopen vijf jaar amper ja, veranderd. Ja, ja. Uh, die, die smartphone is de afgelopen vijf jaar ook amper veranderd. Ja. Dus ik denk dat het op andere vlakken zit. En ik denk wel dat er nog steeds... Uh, uh, snel dingen veranderen. En ik denk dat bepaalde innovaties ook veel sneller geadopteerd worden... door een grotere groep. Um, en ik denk wel dat de ontwerpers die nu afstuderen... Uh, zich moeten aanwenden En dat ze steeds sneller uh, nieuwe dingen tot zich moeten kunnen nemen. En dat adaptief vermogen een stuk groter moet zijn... dan dat, uh, zeg, uh, 20 jaar geleden het geval Ja, uh, ja tuurlijk. En ik denk wel dat, dat het goed is dat ontwerpers zich daar bewust van zijn. Ja. Ja, noodzakelijk. Ja. Anders word je heel ongelukkig. Ja, of... Joh. Denk ik, ja, ja toch? of mijn grootste angst, je wordt niet meer relevant. Maar ja. dat is dan mijn angst. Of, ja, er... <laughs> Oké, okay, hey, uh, ik vond het een te gek gesprek. Dank je wel. Ik ook, dank. Ja. Voor de moeite om... Uh, ja. ja, ik hoop dat er wat zinvols tussen zat. Ja, joh. <laughs> Alleen maar. <laughs> Super <laughs> Dat mooi. ik daadwerkelijk relevant word. Wat ja. ik saai. Hé, <laughs> hey, dank je wel.